Het enige koraal dat in de Nederlandse kustwateren groeit is zo goed als uitgestorven. Dat meldt de stichting Anemoon, die zich bezighoudt met onderzoek van het zeemilieu. Het gaat om de Dodemansduim, een zacht koraal dat vroeger veel voorkwam langs de Nederlandse kust. Het werd de afgelopen jaren alleen nog gevonden in de Zeeuwse delta en is nu alleen nog te vinden op wrakken in de Noordzee. De stichting Anemoon gaat er bij het ministerie van Milieu op aandringen om het enige koraal dat in de Nederlandse wateren voorkomt beter te beschermen. In Denver is het enige authentieke portret van Billy the Kid geveild... voor 2,3 miljoen dollar. Dat is veel meer dan werd verwacht. Het veilinghuis had de waarde geschat op 300.000 tot 400.000 dollar. Op de foto draagt Billy the Kid een gekreukte hoed, laarzen... en hij houdt een geweer vast. In de holster aan zijn riem zit een revolver. De foto zou rond 1880 zijn gemaakt. De bandiet die eigenlijk Henry McCarthy heette, zou 21 mensen hebben gedood. De eerste toen hij 12 jaar was. Zijn foto werd gekocht door een verzamelaar. Het weer, vanochtend veel bewolking, maar in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt 22 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen volop zon en op veel plaatsen warmer dan 30 graden. Dit was het NOS Journaal. En u hoorde zo even in het journaal dat uh, de stichting Anemoon meldt dat uh, de, het Hollands uh, koraal zo goed als uitgestorven is. Uh, vorige week melden wij dat op de Klaverbank de Dodemandduim nog te vinden is. Reden te meer om de Klaverbank goed te beschermen. Welkom bij Tweede Uur van Vroege Vogels. Dat is uh, natuurlijk een deel van de Noordzee. Vannacht vindt tussen Rotterdam en Den Haag de Mars der Beschaving plaats... waarmee het ongenoeg geuit wordt over de keiharde, ondoordachte en visieloze bezuinigingen... die kunst, zorg en milieu disproportioneel treffen. We moeten toch allemaal bezuinigen, hoor je links en rechts. Het is niet anders. Ja, dat is waar. Bezuinigd moet er worden. En op alle departementen liggen de zure appels al klaar. Hier 8% eraf, daar 12% en daar soms zelfs 16%. Dat komt flink aan. Maar het lijkt erop dat dit kabinet wel een bijzonder zure appel te schillen heeft met alles wat kwetsbaar en weerloos is. Of je nou kunstenaar, gehandicapt of natuurliefhebber bent, maak je maar op voor een afrekening. Wat dacht u van 40% schrappen op natuur of mm, bijna 50% op podiumkunsten? Staatssecretaris Zijlstra gaat er prat op weinig van cultuur te weten. Dat is handig tijdens het bezuinigen, vindt hij. En onze staatssecretaris Bleker vond al, ook voor de bezuinigingen... dat het te gek werd met dat vele groen in ons land. De zaag moest erin in dat natuurbeheer. Dat zegt dan een staatssecretaris van een land... met de meest deplorabele biodiversiteit van Europa. Het zijn twee mannen waarvan je zou mogen verwachten... dat ze hun kwetsbare departementen door economisch zwaar weer... zouden sturen met visie... En liefde voor dat vakgebied. Met het oog op een gezonde toekomst, onverstrokken en strijdbaar. Wellicht kunnen Halbe en Henk een voorbeeld nemen aan Sir Winston Churchill. Hem werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gevraagd... om de oorlogskast te spekken door te bezuinigen op kunst en cultuur. Zijn antwoord? Als we bezuinigen op kunst, waar vechten we dan nog voor? En terwijl hier de haringen van hand tot hand gaan... en ook de hond van Janine nu een haring voor zijn neus heeft... en hij kijkt ons aan met een hele wijze blik van... ik dacht het niet. Ja. Uh, maar wij smullen ervan. Luisterden we naar uh, Scenic Railway van de Franse componist Roger Roger. Een muzikale illustratie van een treinreis met de uh, BV de Orient Express... uitgevoerd door het Metropoolorkest Orkest leiding van Jan Stoelen. Het was met recht de lieveling van beleefde lente. Maar liefst 6 miljoen keer werd hij dit voorjaar aangeklikt. De steenuil. Maar de lente is voorbij en één voor één gaan de camera's van vogelbescherming weer op zwart. Aan het eind van het broedseizoen wil webloghouder Ronald van Harksen van het Steenuilenoverleg Nederland nog een plankje in de steenuilenkast plaatsen. Een extra plankje. Hij wil namelijk experimenteren hoe hij volgend jaar de opdringerige holenduiven uit de kast van de steenuilen kan houden. Ik ben benieuwd of dat plankje, dat, dat het beest is zo vasthoudend, die duif. Ja, daarom keken er zoveel mensen waarschijnlijk. <laughs> Voor deze gelegenheid is Nico de Haan ook meegegaan naar de steenuilen. Want we sluiten vandaag niet alleen Big Brother 2011 af. We besluiten met deze reportage van Rob Buiter ook de serie roofvogels en uilen. Op naar het Gelderse Harreveld... met twee extreem enthousiaste steenuilenliefhebbers. Nou ja, de kast die hangt daar uh, bovenin de schuur. Is, staat op de, op, de, op de balken. Even klimmen. Even klimmen, de ladder ja. op, ja. En dit is het plankje wat er... Dit is het uh, plankje wat we nu gaan plaatsen om uh, ja, te verhinderen dat de duiven daar uh, een nest gaan maken. Uh, het anti-duivenplankje. Het, het anti-holenduivenplankje. Anti ja. <laughs> ja, ja, goed. De inwoning is ongewenst. De steenhouwen moeten zich rustig ja. kunnen ontwikkelen. Ja, daar uh, Ja, ja. ja. op. Nou, hier heb je een grote kast met... Uh, ja kabels eruit. En, ja, hier staan de, de, de, de computers die de, die de beelden uploaden, hè? Ik weet niet of je even erin wil kijken. Ja, graag. Vind ik heel leuk. Ze ja. zitten gewoon in het hoekje. Oh ja, dat zit in het hoekje. O, oh, ja. Of is het groot als een tennisbal, hè? Begint een pingpongballetje in het nest, een eitje en het wordt een tennisbal. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, ik doe het gauw weer dicht. O, oh, waar moet het plankje in of doe jij dat erin? Ja, dat zal ik even in. De ik weet, als je op de video zit te kijken thuis, dan lijkt het al wel heel wat. 150, 150, 160 gram, die jongen op dit ja, moment, denk ja. ik. Op ja. ja. de televisie ja. lijkt alles en iedereen groot. Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Met recht de kleinste uiltjes van ja, Nederland. De kleinste uiltjes, ja. van, Nederland. Met de kleinste uiltjes van, van, van Nederland, ja. Het is een kast voor een kerk, ja. dus ze ja, zijn wel heel luxe behuisd. Ze zijn heel zo. luxe behuist, maar dat is ja. niet ongunstig. Nee. Want ze blijven daardoor gewoon wat langer in de kast dan als je zo'n kleine kast hebt. Deze gaan er pas tussen de 35ste en de 40ste dag uit. Ja, dus dat ja. betekent dat ze al lekker volgroet zijn. Vliegspieren dus al ah, hebben ja. kunnen oefenen. En uh, ja. je ziet ze ook niet uitvallen. Je ziet nee. ze echt uit. Wegvliegen. Als je een kast plaatst, heb je dan echt grote kans dat er ook snel een steenuil in komt? Is er gebrek aan, aan nestgelegenheid? Dat ligt, dat ligt een beetje in welk deel van het land uh, je zit. Als wij hier in de buurt ergens een kast uh, zouden plaatsen, dan heb je een grote kans dat er inderdaad ook een steenuil in gaat zitten. Doe je dat in Groningen of in Drenthe, Friesland of in noorden van het land, uh, hey, Noord-Holland? Ja, minder dan is, goed kans, dan? is die kans veel en veel kleiner. Ja, ja en, en boshouder spelen ook nog wel een rol. Ik heb begrepen, je boshouder die eten vooral muizen. Je hebt een boshuil, die zijn gespecieleerd in vogels. Klopt, ja. En een boshuil bij een steenhuil... nou jaagt die steenhuil midden in de nacht heel weinig. Stikker donker is, terwijl die boshuil dan meer jaagt. Dus hij mijt die nachtpiek wel een beetje. Maar dan loop je ook wel degelijk het risico steenuil, dat een boshuil wordt opgepuzzeld. Ja. Dus uh, je moet wel je plek kiezen, zeg maar. Ja, en de nestgelegenheid is natuurlijk niet het enige. Hè? Ik bedoel, het gaat er tussen een kwestie. Uiteindelijk nee, moeten ze ook eten. Ja. Hè? En, en er zijn wel, wel ja, heel opportunistische uh, uh, jagers... die eigenlijk alles pakken wat ze maar, wat ze maar aan kunnen... Maar het moet er wel zijn. Ja. En ze ja, hebben ook heel, heel, heel gedrag wat ons een beetje ook aan onszelf doet denken. Want een de stenen gaat niet zo graag in bad. Maar als het hard regent, dan gaan ze die vleugels spreiden. En dan gaan ze gewoon met gespreide vleugels nemen ze een regenbad. En als het zonnetje schijnt, dan kunnen ze ook net als een mens gewoon lang uit gaan liggen. In plaats van gewoon, eh, Merel doet het een beetje, maar ik kan echt zijn poten dus ik op zo echt lang liggen als op het strand ligt, kunnen ze zonnebaden. baden. Dus ze doen die ja. dingen die wij ook graag doen. Ja, dat klopt. Het lijkt heel veel op ons en daarom, uh, juist, ja. hè, is, hè, is die bijvoorbeeld 6 miljoen keer dat de steenhol-site uh, aangeklikt was in het afgelopen seizoen. Ondertussen ja. sta jij hier maar met je plankje, als je die aan ja, nou, nou, het nou, ja, installeren. Ja, de auto's nu geen voer brengen, dus dat betreft maakt het niet zoveel uit. Even de rust laten weerkeren. Ja. Het is ook wel een geweldige locatie ja, hier. Ja. Ja, Veel grasland achterin, hè. dus ja. uh, twee, twee uh, erachterin uh, waar kikkers ja. en salamanders uh, gevangen worden. Dus... Uh, ja. dus uh, je krijgt een sms'je binnen, wat gebeurt er allemaal bij ja, de kasten? Ja, van, van Luc Enting. Van de, film, de, de, de, de, de filmer, <laughs> die wat gebeurt er Die allemaal. houdt het allemaal goed in de gaten. Ja, handen. waarschijnlijk zit hij eerder aan te kijken. Ja, ja, dat lijkt wel. Ja. <laughs> Leuk. Maar ja, goed, met al dat gerommel bij steenheilkasten overal in het land. Ronald, ja. ben jij wel bij uitstek ook. Degene die weet uh, hoe het met de steenheil in Nederland gaat. Ja, ja. als weggroep dan. Hè, als overleg Nederland, denk ik, zijn we daar redelijk van op de oosten. We hebben inmiddels een netwerk van uh, ja, honderden vrijwilligers door het hele land die allemaal tellen, inventariseren en uh, nestkasten controleren. Dus we hebben wel een redelijk beeld van, uh, van wat er aan hand is. Ja, ja, klopt. En? Populatie, dat valt op zich mee. Uh, we hebben nog van 65 tot 8000 broedparen. Maar wat we wel zien is dat het nestsucces, dus het aantal nesten dat uh, tenminste één jong groot brengt, dat dat vergeleken met 25 jaar geleden aan het afnemen is. En hetzelfde geldt voor de overleving van jongensteenaarden. Er uh, zijn steeds minder jongensteenaarden die het volgende voorjaar halen. ...blijkt uit onderzoek wat we, wat, wat, wat we doen. En dat ja. zijn toch wel twee zorgwekkende ontwikkelingen. Dus als we steenhouden willen beschermen, Nico... ...dan moeten we inderdaad aan die, die voedselsituatie wat doen? Ja, die voedselsituatie is heel belangrijk. Hè. biotoop, de afwisseling daarvan. En uh, grote insecten moeten voorhanden zijn... Uh, ja, ook die regenwormen zijn natuurlijk heel belangrijk. En dan nog weer ja, een paar muizen, dat scheelt weer veel regenwormen vangen. Dus die, die, maar goed, er wordt door stoon niet alleen kasten opgehangen. Er wordt ook gewoon naar het biotopen gekeken. Er wordt op, op erven samen met boeren gekeken. Hoe kunnen we nou aantrekkelijker maken voor steenhuilen? Dus er gebeurt heel veel. Dus ik, ja, en het is een standvogel. En daar ben ik dan wel weer optimistisch over. Dat je toch, als je dat met z'n allen wilt, ook weer heel veel kunt bereiken. Kijk, met trekvogels weet je vaak de helft van het verhaal niet. Wat gebeurt er in Afrika? Maar bij standvogels uh, kun je soms uh, aardig succes hebben als je alle maatregelen. Want het draait bijna altijd om voedsel. Een nestgelegenheid is heel belangrijk, maar vaak weten ze dan een kiertje of een dingetje nog te vinden. Maar voedsel, dat is heel cruciaal. Overigens wordt er heel verschillend over steenhouden gedacht. Wij, wij verbinden hem met wijsheid en zo. Maar uh, ik heb ooit een uh, keer een excursie geleid in Egypte. En toen was ik bij een van die prachtige oude tempels daar. En ik had toch mijn telescoop nog maar even meegesmokkeld. Dan zie ik daar een steenheldje zitten, daar in luxo, daar in Tempel. En ik wijs die gids, ik zeg, kijk eens zo mooi. Hij vloog me bijna aan. Want als je in Egypte iemand een stenen laat zien, dan wens je hem groot ongeluk. Dus die man die was verschrikkelijk boos. Ja. Ik heb nog uitgelegd dat de Grieken Athéna dat het symbool van de wijsheid was. Maar het is nooit meer goed gekomen Zoals Dat is de grootste belediging die je hem kunt toevoegen. Om echt op een te wijzen. Kijk eens. Terwijl als je hier uh, mensen een steenhaal laat zien, dan... Uh... Ja, mensen zijn ontzettend dankbaar dat we ze wijzen op een steenhaal. Dus, uh... Dan uh, zeker mensen die ze nog bijna nooit gezien hebben. Dus uh, en je kan hier gewoon rondfietsen en of rondrijden in je auto en een beetje in de Schevering. En dan zie je overal steneltjes op, uh, op schuren zitten. Kan je zo tientallen plekken uh, ja, bij ze plekken laten heel zien. Het is onvast. Hè? En als je ze weet te zitten, dan, uh, dan kun je ze ook redelijk benaderen. En dan zie je ze soms ook wel zonnebaden. Maar als ze ook maar half in de gaten hebben dat je op ze gericht bent, ploep, zijn ze weg. Hè? En ze hebben ook, uh, in die oude knotvillig hebben ze ook nooduitgangen, zeg maar, waar ze kunnen wegduiken en zo. Dus wat dat betreft een hele bijzondere vogels. Ja. En het is wel leuk dat ze af en toe overdag jagen, dan heb je soms toch een kant dat je zijn steen als je ziet. En als je hem benadert, en dan zit in zo'n knotvillig, dan gaat hij ineens knikken, hè, alsof hij het niet goed zien kan. Dat is een beetje bij Ze probeert die afstand te schatten, en op een gegeven moment wordt hij zo zenuwachtig en dan vliegen ze weg. En dan altijd is een golf van de vlucht, net als een specht, danst zo een beetje weg. Nou, precies wat je zei, want mensen zien hem overdag ook. En dat maakt hem ook zo geliefd bij erfbewoners. omdat ze het gevoel hebben dat ze een beetje contact met zo'n beest hebben. Een kerkhout is natuurlijk een prachtige vogel, maar ja, die zie je bijna niet. In het donker, misschien komt hij af en toe de schuur uit als je je auto binnenrijdt, maar de steenhout, die zie je gewoon zitten. En ik heb zo vaak verhalen gehoord van mensen, ik loop de krant ophalen en dan zit hij elke morgen op zijn vaste ja. plekje. En dan blijft hij gewoon zitten, nieuwsgierig kijken wat ik aan het doen ben. En uh, ja, dat gaat, dat gaat soms jaren door. We waren uh, vorig jaar bij, bij een boer en zegt van, ja jongens, ze zitten, niet, ze zitten er niet dit jaar. Hoezeer het me ook spijt, ze, ze zitten er niet, zegt hij. Ik, uh, ja, ik zie hem anders altijd, als ik naar buiten loop, de staldeur opdoe. Ik had vandoor nog liever dat mijn hond weggelopen was. Dus. <laughs> nou. ja, dat is echt iets over de betrokkenheid. Ja, ja, ja. leuk hoor. Ja. Zeun Rosmarin van de Oostenrijkse componist Frits Krijsler. Uitgevoerd door het duo Sans Sourci. We gaan naar een wereldprimeur. Ja, ja nee, je zegt sans soug, souci. Dat is, Sa dat is, dat is, dat oh, je zegt oh, ja. ja. oh ja, dat is sans barre duc. Uh, ja, spa, maar het is sans souci. Ja, oh sorry. <laughs> we vragen uw speciale aandacht voor een wereldprimeur. U gaat zo meteen luisteren naar een heel bijzonder muziekstuk. En dat is te danken aan tekenaar Peter van Straten. Die kan helemaal lyrisch worden van vogelzang, vooral wanneer die vogelzang wordt omgezet in muziek. Vorig jaar al heeft de componist en pianist Henk Doeken-Odinga... speciaal op verzoek van Van Straten het geluid van de Winterkoning op muziek gezet. En voor de vogeltop 100 van Vroege Vogels was Peter Van Straten ooit ambassadeur voor de Fietes. Wat zou het toch prachtig zijn als de zang van de Fietes uitgevoerd zou worden op Hobo, zei hij toen. Hoboïste Justine Gerritsen van het Nederlands Blazenensemble is die uitdaging aangegaan. En Henk Doeke Odinga is opnieuw aan het componeren geslagen. Het resultaat, de vietes op hobo en piano. Hier is de première. Ik vind dat het liedje van de vietes zich zo ontzettend goed leent voor de hobo. Ja? Waarom? Er ja, is een verwantschap tussen die fiets en de hobo. Die klank. We hebben de, de fiets ook op cd even meegenomen. Zo klinkt hij in het echt. Geweldig, geweldig. Oh, kijk eens de lokroep. Ja. Hij begint als een vink, een beetje. En dan wordt, het, uh, dan wordt het echt kunst. Vorige keer zei u, de vink uh, dat is uh, majeur en de fiets is een beetje mineur. Ja, maar dat is ge gelul van een leek. Want ik weet niet eens wat majeur en mineur is. <laughs> nou ja, die fiets wat u zegt, uh, ja, hoe zou dat liedje best omschrijven? Hij begint vrij vrolijk, maar dan eindigt hij toch een beetje... Ja, de, misschien uh, dat ik dat Melancholisch. Bedoel. Ja, het, het eindigt melancholisch. En dat is waarschijnlijk mineur. Hoe hebben jullie dat dan gedaan? Henk Doeke jij, jij, hebt, jij hebt het gecomponeerd, dit, dit stuk. Ja, geprobeerd. Uh, die die vogelsang inderdaad te, te, te vangen, zeg maar. Uh, ik, heb, ik heb natuurlijk veel opnames uh, ge, gebruikt, uh, beluisterd. Vertraagd ook, twee of uh, vier keer zelfs. En dat ook naar het instrument toe uh, terugvertaald, want dan kom je binnen het bereik zeg maar, van, van de hobo uit. Dus echt een ja, ja nou, nu begint de fiets te komen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, geweldig. Ja, ik vind het leuk. Leuke vertaling. Ene. Justine, jij hoorde de, de, de oproep van Peter van Straten... Uh, dat bijna anderhalf jaar geleden ja, toen uh, we met de 100 bezig waren. En had je toen meteen het idee van, hé, hey, nou, nou dat is iets voor mij om te gaan doen? Ik zag die nieuwsbrief en ik zag, hou bewust gezocht. Ik denk, hou bewust gezocht, krijgen we nou? En, uh, en, toen, en, en ik vond zo'n leuke oproep... Dus ik dacht meteen, ik schrijf, leuk, gaan we het doen. Nou, misschien komt er niks van. En toen reageerden jullie en dacht ik, oh jeetje, een fietus op een hobo, help. <lacht> ik weet echt niet hoe ik dat zou moeten doen. Je wist nee, wel hoe de zijn. fiets klonk. Ik heb hem één keer in de tuin gehoord. Eigenlijk heb ik hem niet zoveel gehoord in het echt. En op een gegeven moment was ik, want we waren er zo mee bezig. ik dacht, hey, hé, nou hebben we hem echt, nou hoor ik hem echt in de tuin. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Ja. Als je dan, uh... En toen <lacht> kwam ik gelukkig met Henk in contact, die uh... ja, de al... Uh... Ja, beter onderzoek kan doen en het allemaal lekker mooi op kan schrijven. Dus dan is uh, het een ander verhaal. Ja, dat, dat, dat is weer een nieuwe uitdaging. Want uh, uh, ja, de hobo ja, heeft natuurlijk wel als blaasinstrument... meer met de fiets gemeen zeg maar, dan de piano. Aan de andere kant kun je op de piano de hoogte weer bereiken. Ja, ja. En, en de aanslag ook mooi laag of, of, of zacht inzetten. Dus ja, voor beide valt wat te zeggen, hoor, maar ik vind die hobo heel mooi. En we proberen wel samen de fiets te doen. Dus het is een samenspel, zeg maar. Te horen. En ik herken inderdaad dat riedeltje van de files. Wat mij betreft mag het iets langer. Dus dan, je breekt het te gauw af. Ja, en, en dan zou je nog langer moeten doorgaan ja, en nog melancholieker eindigen. Dat is een de Peter van Staten vraagt misschien wel het onmogelijke. Uh... <totstuk> Ja, hè? <laughs> maar het was hem toch wel, hè? Ja, dit is hem echt. ja. Dat, dit, dit heeft me enorm aangenaam verrast. Ja, het is hem wel. Ja. Ontzettend leuk. Hartelijk dank. Het is een mooie compositie. Prachtig. Ik voel me ook schuldig wat ik allemaal teweeg heb gebracht. Dat ja, is leuk hoor. Ja, is dat wel leuk om te doen? Ja, ja, tuurlijk. Ja, heel leuk. Ja, dat doe je niet, uh, niet elke dag. Nee. <laughs> nee, ja. je, je, je, normaal speel je in uh, allerlei uh, beroemde orkesten. Nou, ik zit in het Noord-Nederlands orkest en in het Nederlands Blazenensemble. Ja. Uh, daar doen we ook van alles mee. Maar de Fietus is nog niet langsgekomen. Nee. Henk, de, de vorige uh, vogel die je voor Peter van Straten had gemaakt... de Winterkoning, is live uitgevoerd, hè? Ja, klopt. Gaat, gaat het met een paar de Fietus Een paar keer zelfs. Ja, paar keer. Gaat het met de Fietus ook gebeuren? Ja, wat mij betreft wel. Als we dat uh, we gaan wel proberen, even in onze agendas bij elkaar liggen... Uh, maar goed, ja, hè, dat, uh, wat mij betreft... Uh, ik zou dat heel leuk ja. vinden. Ja. Peter van Straten, ja, tekenaar. Er moet natuurlijk ook nog een plaatje bij, hè? Ja, maar die Vitas, hij ziet er een beetje saai uit, toch? Een beetje, een beetje grijzig, bruinig. Al die zangetjes lijken op elkaar. Ja, het is je, precies je een Tjiftjaf. Ja, een maar Daar zie je dus nog het verschil aan de pootjes. Een Tjiftjaf heeft donkere pootjes en de is een beetje vreeskleurig. Nee, het is een vrij grauw vogeltje eigenlijk. Kijk het lukt. Om de Noorse kleurpotloden tevoorschijn. Ja. Gaat gewoon uit het hoofd zonder een ja. voorbeeld. Geen fotootje erbij, niks. Nee, dat is niet nodig. Nou, is olijf kleur potlood. Ja, dat leek me dan. Pas wel bij, hè? Die kleur. Ze nog een uh, stukje fiets doen tot slot. Akkoord, ja, we hebben, we, we hebben een stukje waar, waar jij als, uh, als jong fietsje uh, in zet. Ja. Oké, okay, nou dat is, past mooi bij deze tijd, de jonge, jonge fiets. de radiomaker schrik je dan. <laughs> de, een hoedje als er opeens een enorme lange stilte valt in zo'n klassiek stuk, maar gelukkig hoort het erbij. Fiets is op hobo en piano dus volgens Justine Gerritsen en Henk Doeken Odinga. En wilt u nou nog meer horen van deze improvisatie? Ga dan naar onze website vroegevogels.vara.nl. Dit is het Vroegevogels nieuwsoverzicht. Goed nieuws. De sluizen bij het Haringvliet worden toch op een kier gezet. Ons kabinet wilde terugkomen op eerder gemaakte afspraken... maar onder dreiging van torenhoge claims van onder meer Duitsland en Frankrijk... heeft de Nederlandse overheid eieren voor zijn geld gekozen. De Haringvlietsluizen zullen op een kier worden gezet... om trekvissen van en naar de Noordzee te laten zwemmen. Het is een noodzakelijke maatregel als we bijvoorbeeld weer zalm in de rivieren willen hebben. En het zou ook een steuntje in de rug kunnen zijn voor de ernstig bedreigde aal. Nog zo eentje. Ook de grootste zoetwatervis, de steur, zou op termijn kunnen profiteren... van een geopende voordeur bij het Haringvliet. En dat komt mooi uit, want de Rotterdamse diergaarde Blijdorp... gaf deze week, samen met de stichting ARK en het Wereld Natuurfonds de aftrap voor een plan om steuren uit te zetten in Nederlandse wateren. Op dit moment zijn er Atlantische steuren te zien in het oceanium van Blijdorp. Maar de komende tijd moeten daar ook Europese steuren worden gehouden... en gekweekt en uitgezet. Als dat goed gaat, zal deze spectaculaire trekvis hopelijk weer van onze rivieren naar de Noordzee kunnen trekken en terug. Energie. Er was al trees for travel, waarmee je CO2-uitstoot van een vliegreis kunt compenseren door middel van de aanplant van bomen. Vanaf aanstaande dinsdag is er ook een manier om het energieverbruik van gewone consumptieartikelen te compenseren. Wie om het even welke spullen koopt via de website dothebrightthing.nl zorgt ervoor dat de energie die nodig was voor de productie van zijn spullen als zonne-energie wordt opgewekt. En het opvallende is, het kost geen cent extra. De website Do The Bright Thing is een initiatief van onder andere energiebedrijf Green Choice en van communicatieadviseur Maurits Groen. De initiatiefnemers vragen ook medewerking van de consumenten. We hebben inmiddels iets van 1,5 miljoen producten, dus er is een behoorlijke keus. Maar er zijn altijd nog winkels en producten die er misschien niet in staan. Als mensen die tegenkomen, ze willen iets kopen en op een of andere manier blijkt en dan krijgen ze een melding dat kan niet via thing.nl. laat ons dat dan weten, dan kun je een eenvoudig mailtje sturen dan zorgen wij ervoor dat binnen een week dat product of die winkel ook aangesloten is bij Thing. en dan kun je ook via die winkel ook dat product op deze manier aanschaffen Beestachtig met de zomervakantie voor de deur begint de Stichting Moroccan Primate Conversa Conver Conversation Conservation. een nieuwe campagne om de illegale handel in berberaapjes te ontmoedigen. Ieder jaar worden er aapjes meegenomen door Europese toeristen die met de auto terugrijden van Marokko naar huis. De bedreigde berberaap is de enige apensoort in Noord-Afrika. Halverwege de jaren 80 waren er nog meer dan 17.000 apen in Marokko. Nu zijn dat er nog maar 3.000. Het boegbeeld van de campagne is de Marokkaans-Nederlandse actrice Nabila Marhaben. Zij is ongekend populair in Marokko en dus de uitgelezen persoon... om alle Marokkanen die met de auto tussen Nederland en Marokko pendelen op te roepen... om de berberaapjes vooral te laten waar ze thuis horen. Europa. Er hangen donkere wolken boven het Europese landbouwbeleid. In 2014 zal het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie in werking treden... Tot voor kort zagen de plannen er nog vrij groen uit. Er zou de nodige subsidie komen voor agrarisch natuurbeheer. Maar onder druk van de bezuinigingen dreigt Europa alle subsidies... voor maatschappelijke diensten door boeren, zoals natuurbeheer, te schrappen. Als die plannen inderdaad doorgaan... zal er alleen nog inkomenssteun voor boeren uit Europa komen. Op dit moment wordt de bescherming van vogels als grutto en veldleverik... voor een aanzienlijk deel betaald met Europees geld. BirdLife International vreest dan ook dat het met deze vogels van het boerenland... nog slechter zal gaan dan het nu al gaat als deze Europese plannen werkelijkheid worden. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Ja, muziek is in Vroege Vogels altijd klassiek of iets klassiekerigs. En altijd instrumentaal. Maar niets is leuker dan af en toe van het vaste stramien af te wijken. Dat gaan we deze zomer ook met de muziek eens doen. Speciaal voor Vroege Vogels wordt er elke week een nieuw origineel Nederlands natuurlied gemaakt. Witske Lubis is de tekstschrijver daarvan en Johan Hogeboon, componist. En samen maken ze de komende maanden dus toepasselijke liedjes voor onze uitzending. Vanochtend dus alweer een muzikale wereldpremière. U hoort componist Hogeboom op piano... en de tekst van Wietske wordt gezongen door Sanne Eggenkamp. Luister naar De Spelende Mens, Homo Ludens. Als de zomer eindelijk is aangebroken... een t-shirt vrij omhoog krult op een buik... De appelboom wellustig is ontloken. De dagbouwoogland op de vlinderstruik, dan strijkt er op het strand. Ook dit jaar weer een zonderling natuurverschijnsel neer. Het is de homo is de homo ludens op het strand Met autoweek of lutlum in zijn hand Hij staat met rode plekken op zijn huid Eén bil onder zijn spido zwembroek uit De koffie uit zijn thermos kan te gieten Daar klinkt zijn wulpse lok op genieten. Genieten van zijn koelbox in de schelpen. Genieten van zijn tenen in het zand. En oh, hij zou ze graag een handje helpen. Die beachvolleybalmeisjes op het strand. Zijn balds gedrag is van een routinier. Daar danst hij in de golven van de zee. Het is de homo, Ludens de homo. Ludens. Het is de homo ludens op het strand. Welk lijf hij meetorst is niet relevant. Je signaleert één brok testosteron. Die schittert in de gulle jullie zon. Waar plant en dier te wensen overlieten. Klinkt zijn volmaakte op? Zo genieten. mee te nemen, geen webcams te verstoppen in het zeild. Je spot dit schepsel zonder veel problemen, bij voorkeur in het weekend in het wild. De afste soort die alles overleeft en over wie de evolutie nooit een barst te zeggen. Volgende week weer een liedje van de hand van Witske Loebis en dan over de duif. Goed, zo klonk dus de tekst van Witske Loebis, maar hoe klinkt een bruinvis? Bij de stichting Rugvin weten ze het maar al te goed. Zij doen al meer dan een jaar onderzoek naar het geluid van bruinvissen. Er leven er zo'n veertig in de Oosterschelde, maar de vraag is of ze de stormvloedkering wel kunnen passeren om terug te gaan naar de Noordzee. Daarom zijn voor en achter de kering een paar microfoons in het water gehangen... die van tijd tot tijd afgeluisterd worden. Jeannette Paramoor gaat met onderzoekers Lisanne Korpelzoek en Frank Zanderink... mee op zo'n Nou, Dan wordt hier met een kraan wordt er een haak naar beneden gelaten. Naar die boei? Ja, uh, onder de boei, onder het vlot, daar hangt uh, de seapot... En een seapot is een instrument om geluiden van walvisachtigen op te slaan op een simpel geheugenkaartje. Een microfoon eigenlijk, onder water. Het is een onderwatermicrofoon. alleen uh, het mooie hiervan is dat hij het ook vastlegt uh, op een computertje. Kijk, dit is het gewicht, het, is het ankergewicht, dat is om hem strak naar beneden te houden. Maar hij is helemaal begroeid met uh, van allerlei plantjes en beestjes. Ja, Lisanne, jij staat erbij. Jij doet onderzoek, hè? Jij ja. verzamelt gegevens en interpreteert ze. Ja, deze siepels hangen nu vanaf eind 2009 in het water. Uh, we schrijven precies op hoe laat en op welke datum uh, ze binnen worden gehaald. Want zo'n siepot hangt verticaal in het water. En als die eruit wordt gehaald en er wordt horizontaal gelegd... dan stopt die automatisch met opnemen. Dus dan kunnen wij precies terugredeneren... hoe lang uh, zo'n seapot uh, gegevens heeft opgenomen van de bruinvissen. Want daar gaat het om, hè? Het geluid van bruinvissen. Ja. Dat nemen jullie op? Ja, dat nemen we op. En ja, We hopen een antwoord te vinden op uh, of ze bijvoorbeeld door de kering heen zwemmen... of ze het hele jaar uh, in de Oosterschelde zitten. Wanneer ze er zijn, met dag, met nacht. Uh, Welke tijden ze bij de kering aanwezig zijn. En zoiets meer te weten te komen over de bruinvissen in de Oosterschelde. Er wordt hier nog even geknutseld met de schierpad. Hij moet opengeschroefd worden. Ja, inderdaad. En dan uh, gaan we straks de batterijen vervangen. En uh, de gegevens uitlezen. Er zit een uh, SD-kaartje in. En daar zijn alle geluiden op geregistreerd. Maar dan staan er toch niet alleen uh, bruinvisgeluiden op, denk ik? Nee, dat klopt. Maar we hebben een uh, speciaal programmaatje. En die kan precies uh, de frequenties van de bruinvissen eruit filteren. Dus dan weten wij uh, wanneer het bruinvissen zijn geweest of niet. Ja. En nu heeft hij zijn eigen signaaltje. Hij werkt. Als hij dan weer terug. Dan gaan we gaan hem nu weer terugzetten. Voor de volgende zes tot acht weken. Voor de volgende zes tot acht weken zal hij we eens eind juli worden. Ja, noteer de tijd. Ja. 13, uh, 39, 38,5. 38, ja. Ja. Zo even helemaal kun je hem op zijn kop houden. Nou, dit is de tweede hè? De tweede seapot. Die is opgetakeld en opengemaakt wordt. Brandt het lichtje nog, Lisan? Nee. Nou even indrukken. Ja, kan ik je storen? Of, ja, uh, ja? ja ik, let, ik let met één oog erop. Zeg Frank, waarom doen jullie dit, dit onderzoek? Wij willen graag weten of de bruinvissen door de kering heen zwemmen. Nou, dat doen ze, want ze zitten in de maar of ze ook terug kunnen. Er zwemmen er 40 rond ongeveer in de Oosterschelde. En alle soortgenootjes die vertrekken in april ergens allemaal naar het noorden. Maar mm -hmm. zij, die 40, die blijven in de Waarom is dat? Nou, het is hier natuurlijk heel mooi. <laughs> het is hier prachtig, het is een nationaal park. Er is genoeg te eten en dat laatste is misschien ook wel de reden dat ze er blijven. Want de meeste dieren die trekken met het voedsel mee. Dat doen ook de Bruibische Noordzee. En het kan zijn dat zij denken van nou, het is hier zo goed. We vertellen ja. onze broertjes en zusjes niet, wij blijven hier lekker. Maar het kan ook zijn dat ze problemen hebben om door de kering heen te zwemmen. Ja, zijn ze zijn gevoelig niet? voor het geluid. Of ze zijn erg gevoelig van. voor geluid. Ja? Het lawaai, daar schrikken ze van. En de kering, als je die ziet, er zitten allemaal gaten in. Het water schuurt eigenlijk langs de pijlers. Dat maakt een kabaal. Mm -hmm. Wij horen dat niet, maar de dieren, de bruinwisten, die horen dat wel. Ja. En de hypothese, de theorie is dat schrik ze af. En daardoor durven ze er eigenlijk niet meer doorheen te zwemmen. Maar misschien wel op de momenten van de kentering. Maar jullie doen dit onderzoek nu ruim anderhalf jaar. Dus ja. weet je dat dan nu nog niet of ze dat doen? Nou, kijk, na twee maanden heb je wat gegevens, maar daar kun je nog niet iets over zeggen. Misschien hebben ze een bepaald seizoen dat ze erin doorheen trekken. Ja. We gaan dat een aantal jaren volgen met, met hulp van het Wereld Natuur Fonds. Ja en hopen dan uh, ja, wel een, een stevige conclusie te kunnen trekken. Er zitten er nu veertig, zei je. Neemt dat aantal toe? Als het toeneemt, dan is het maar heel lichtelijk. Want de, de tien kalfjes die er ongeveer geboren zijn vorig jaar... die zijn uh, voor het grootste deel allemaal overleden. Dan zou je zeggen, de omstandigheden zijn toch niet ideaal voor een bruifige jaar? Nee, dat zou je misschien op het eerste ogenblik zeggen. Maar dat is, vind ik, een beetje te vroeg om die, die conclusie al te trekken. Vroeger zaten ze hier toch gewoon, toen er nog geen kering was? Ja, in de jaren zeventig en eerder zwonden er geregeld bruinvis in Oosterschelde. Ja, uh, maar die konden dan weg weer? Die konden maar want dan was het een open arm met de Noordzee. Het was gewoon ja. een, een, een zijtakje. Uh, zijn dat de nieuwe? Dit zijn de nieuwe, ja. Jij moet zoekt een SD-kaartje, Ja. Is een heel klein uh, geheugdkaartje. Daar moet het allemaal op komen te staan. Ja, ja. Ik heb eigenlijk geen idee hoe een bruinvis klinkt. Hoe klinkt dat, Lisan? Ja, klinkt eigenlijk een beetje als een soort uh, klikjes achter elkaar. Het is He? geen mooie, geen is geen mooie zang zoals bij een walvis. Nee, oh. het, uh, ja, het zijn een soort sonargeluidjes uh, die uh, deze seapots opnemen. En daarmee bepalen ze dan bijvoorbeeld uh, ja, de afstand tot een prooi of uh, de afstand tot een obstakel. En daarmee mm -hmm. kunnen ze afstand inschatten. Is er een soort bruinvissentaal of zo? Ja, onderling mag je wel verwachten dat ze communiceren. Ja. Uh, maar de geluiden die wij opvangen, dat zijn met name de geluiden waarmee zij zich onder water oriënteren en een vis vangen. Ja. En dat zijn wat in het Engels trains heet, treintjes van geluiden. Die zenden ze uit en dan wachten ze tot er weer wat terugkomt. En dan weten ze van, oh, er zit vis of er staat een muur of een pijler of een wand of een soortgenoot. Ja. En ja, dat gaat allemaal heel snel, net zoals wij denken. En daar reageren zij dan op was hem. Hoe lang ging hij door met dit onderzoek? Ik hoop nog een aantal jaren, want uh, als we dit voor een paar jaar kunnen voortzetten... dan uh, komen we met z'n allen meer te weten over de bruinvis. En mocht het nou zo zijn dat het duidelijk wordt dat hij inderdaad die kering niet kan of durft te passeren, wat dan? Hij zal er wel af en toe doorheen gaan, maar ja, wat dan, wat dan? We hebben, het, het is misschien een argument om de, om de sluis altijd open te houden... Ja. Eh, want er zijn ook wilde plannen om er eh, stroom in te gaan wekken. Dus met, met turbines in de gaten te plaatsen. Nou, één of twee gaten, dat maakt niet zoveel uit. Maar als je ze allemaal vol gaat proppen met turbines... Ja. Ja, dan wordt misschien het, eh, de kans dat ze er doorheen kunnen... en dat er af en toe wat vers bloed naar binnen zwemt. Dat wordt natuurlijk nul. Ja. En dat zou jammer zijn. Maar het is natuurlijk prachtig dat de bruidjes als nou, relatief nieuwe soort weer... of vernieuwde soort van Nederland ja, een plekje gevonden heeft in Oosterschelde. Als ze straks door inteelt uh, ja, weer uh, zouden moeten verdwijnen, dat zou jammer zijn. Hij moet ook wel weg kunnen als hij wil, hè? Precies, ja. beest insluiten, ja. het lijkt wel een grote plas water, maar uh, daarbuiten is het nog veel groter. Nou, hij gaat de zee weer in, hè? Ja. U de mechanical piano uit speelfilm My Son, My Son, What Have You Done? Op muziek van de Nederlandse cellist en componist Ernst Reiziger. Een hoest van Janine en een zwart kop, een zwart kop en een tjiffchop uh, op onze buitenmicrofoon. Sommige mensen zeggen wel eens: goh wat heb je toch mooie cd's van vogels uh, door jullie programma heen. Maar dat is meestal onze buitenmicrofoon hier bij het kapitaal. Twee weken moest hij brommen in een Groenlandse gevangenis. Rolf Schipper, campagneleider van Greenpeace voor de actie op en rondom het eerste boorplatform... dat uh, op dit moment in het Noordpoolgebied aan het uh, proefboren is. Maar Rolf Schipper is terug in Nederland, heeft zijn streepjespak uitgetrokken... en zit hier. Goedemorgen. Gelukkig wel, goedemorgen. Ja. Goedemorgen, Rolf. Uh, ja, uh, jeetje, twee weken, bijna twee weken in een Groenlandse gevangenis. Krijg je dan twee weken uh, haring om even in ons thema van vanochtend <lacht> te blijven? Dat was het maar waar. Nee. <lacht> nee gefermenteerde uh, gefermenteerde ja. zwaardvis of wat... Ja. Nee. ja, nee, het eten was niet zo heel denderend. Maar we konden gelukkig af en toe van vrienden die buiten waren verse groenten krijgen. En dan konden we toch nog ons eigen prakje koken. Ja. Dus, uh, Want de, de Groenlandse gevangenis die zit toch niet vol met uh, autoradio-dieven... en uh, dat soort types? Nee, nee. En ook <lacht> niet met Greenpeace-actievoerders, normaal hey. gesproken. Nee, nee um, ze hebben 18 mensen, we zijn met ze 18 en opgepakt. Mm -hmm. En uh, ja, 18 mensen is ongeveer net zoveel als er al in de gevangenis zaten in uh, Groenland. Oh, je um, bent het aantal verdubbeld? Ja, zo ongeveer, ja. ja dus Moest er moesten heel wat matrassen worden aangesleept om ons allemaal uh, een plekje te kunnen geven. <laughs> Ze moesten echt de gevangenis herinrichten om jullie te kunnen bergen. Uh, ja, die, die, jullie waren daar bij, bij, bij dat boorplatform met twee, twee schepen van Greenpeace. Die zijn daar wekenlang in de buurt uh, geweest. Um, uh, er zijn ook twee actievoerders geweest. Die hebben ook echt in een teentje aan dat platform gehangen. Hoe lang hebben die daar gehangen? Ja, die hebben daar vier dagen aan, die, aan het boorplatform gehangen. Ja. En uh, het, het goede was dat daardoor dat platform ook vier dagen lang niet kon boren in dat Noordpoolgebied. Dus wat dat betreft was dat heel erg geslaagd. Um, het was uh, door professionele klimmers die hadden dat tentje daar opgehangen. En ja, die, want zo'n zo boorplatform is 100 meter hoog, hè? Ja. Hoe kom je op zo'n ding? Ja, het is een enorm gevaarte. Um, er zitten wel gewoon uh, ladders aan de buitenkant. Dus je kan in principe met een er oh, ja. naartoe varen en, uh, en omhoog klimmen. Greenpeace-actievoerders hier klimmen, uh, zo'n bordje erbij. Ja, ja dat zou handig geweest zijn. Uh, <laughs> ja. Nee, dat kan. En, um, ja, goed, het, dit zijn professionele klimmers die dat tentje daarop hingen. En ja, ja, dat is ook heel lastig dus om daar dan vervolgens bij te komen. Ja. Als je aan zo'n enorme gevaarte hangt aan een grote kabel en dan in een tentje. Uh, dus dat duurde een tijdje. Uh, en op die manier hebben we in ieder geval nou, ja, een tijdje dat boren weten tegen te houden. Het is gewoon ontzettend uh, riskant daar. Ja, en uiteindelijk zijn jullie zelf ook aan, aan boord geklommen. Ja. Hoe word je dan ontvangen daar? Word je dan niet eerst gewoon in elkaar gemept? Of... Nee, het zijn gewoon, gewoon mensen die daar aan het werk zijn. Die hun brood verdienen. En ik kan me niet voorstellen dat daar mensen met hart en ziel... Uh, olie uit de grond aan het halen zijn. En dat gebeurt dus ook niet. Dus als zij uh, ja, een paar uur niet kunnen werken... omdat daar actievoerders aan boord zijn... Nou ja, dan gaan ze even koffie drinken. Oh, ja. um, en het was ook zo dat wij, op, wij waren op zoek naar een, een soort van noodplan. We wilden kijken of ze dat dan in ieder geval hadden. Een plan voor als er een olieramp zou ontstaan. Mm -hmm. Dus dat was ook de reden dat we daar met 18 man aan boord gingen. Eens kijken of we dat plan ergens konden vinden. En zo kwamen we bijvoorbeeld ook in de in de eetruimte terecht. En het enige wat, we enige wat we daar te horen kregen was... Uh, willen jullie alsjeblieft wel eerst je schoenen uittrekken... voordat je hier naar binnen komt. Uh, dus je wilde kantine in... Ja. en je was welkom als je eerst even je schoenen ja, uit... Uh, dat ja, dat ja. was waar, het allemaal best. Waar staat dat uh, boorplatform nou precies? Ja, Het ligt um, 100 kilometer uit de kust van West-Groenland. Dus tussen Groenland en uh, Canada is dat. Um, en het is een gebied wat het grootste deel van het jaar onder het ijs ligt... Dus uh, die hele oceaan die is daar het grootste deel van het jaar bevroren. Maar er zijn een aantal maanden dat nou ja, doordat het, het poolijs nu smelt, uh, is het een aantal maanden zo dat daar geen ijs meer ligt. Um, en die kans die grijpen oliebedrijven nu aan om nou juist daar nog meer olie uit de grond te gaan halen. Wat natuurlijk nog weer meer klimaatverandering veroorzaakt. Ja. Dus het is een, een ja, heel ironische manier van werken. Ja, het is helemaal kaper, maar de, he de hele olieborende wereld is aan het wachten tot die hele Noordpool een beetje weggesmolten is. Hè? Dan kunnen we steeds lekker boren. boren. Ja, ik denk dat dat een ideaal plaatje is. Hoeveel ja. olie uh, zit daar? Nou, er zit niet zo vreselijk veel olie en het is natuurlijk ook heel erg lastig om het daar te gaan winnen. Dus we hebben het echt over de laatste druppels olie die we nog uit de aarde kunnen krijgen. Als we de, de hele Noordpool, als die zou wegsmelten en je zou alle olie daar uithalen... dan zouden we daar de hele wereld ongeveer drie jaar extra lang van, uh, mee van olie kunnen voorzien. Drie jaar maar? Ja. En dan moet je uiteindelijk nog iets anders gaan bedenken. Ik bedoel, dan is het toch wel echt op. Ja. nou ja, de voorstanders zullen zeggen het geeft ons drie jaar uitstel. Dan kunnen we drie jaar langer werken aan nog betere zonnepanelen. Je hoort hier de advocaat in duiken. Ja, dus dat... We spelen een beetje good cop, Sorry. bad cop vandaag. Ja. Ja. En hebben we een van de allerlaatste ongerepte natuurgebieden van aarde daarvoor opgegeven. Dus het is, ja, kan je eens beschrijven, want jij bent daar geweest, ja. hoe het eruit ziet? Ja, het is, een, het is een heel erg leeg een heel erg mooi gebied. We hebben daar ook met de schepen door het ijs gevaren. Dus uh, allemaal ijsschotsen die daar ronddrijven. Um, ook rond dat boorplatform, dus dat ook dat is ook extra gevaarlijk uiteraard. Mm -hmm. Maar het is, uh, ja, het is een heel, heel maagdelijk en leeg gebied. We hebben daar ook ijsberen gezien. Oh. Um, eentje die net aan zijn middagmaal bezig was. Uh, een, een zeehond die, die daar uh, te pakken had gekregen. Dus ja, dat zijn, dat zijn wel hele indrukwekkende, indrukwekkende dingen om te zien. Ja. Waarom is het zo moeilijk uh, en gevaarlijk om daar te boren? Ja, het is, um, het is natuurlijk niet alleen slecht omdat je die extra olie verstookt. Maar het is ook gevaarlijk om juist in dat gebied te boren. Uh, het is op dezelfde diepte als bijvoorbeeld um, BP aan het boren was in de Golf van Mexico. Dus meer dan een kilometer diepte op sommige plaatsen. Nou, we weten hoe het daar is afgelopen. Nou ja, ja, precies. Dat ging daar niet goed. Um, als zoiets hier zou gebeuren, dan zou dat nog veel lastiger zijn om uh, zo'n olielek te stoppen. Omdat het grootste deel van het jaar daar ijs overheen ligt. En je dus helemaal niet onder water kan werken. Dus dat zou betekenen dat de hele winter zo'n zo lek gewoon open blijft. En bovendien zal al die olie die eruit komt, uh, die kan je nauwelijks opruimen... omdat het allemaal verstopt blijft onder het ijs. We hebben eigenlijk nog helemaal geen techniek om uh, olie onder het ijs vandaan te halen. Ja. Dus het zal er allemaal blijven zitten. En ik ja. begreep ook, bacteriën die soms ingezet worden om olie af te breken... die werken niet, of niet zo goed in zulke koude omstandigheden. Nee, Nee, dat klopt. Um, die veel bacteriën zitten ook van nature al in het water. En in, in de Golf van Mexico bijvoorbeeld zijn die bezig om die olie langzaam af te breken. Dat nou, duurt decennia lang hoor, dus um, dat is niet 1, 2, 3 op te lossen. Maar inderdaad, in zo'n heel koud gebied waar het water bijna 0 graden is, uh, daar zijn bijna geen bacteriën. En daar ja, blijft die olie dus ja, tot in het einde der tijden zowat uh, blijft het daar zitten. Ja. Wat zou dat betekenen voor Groenland? Nou ja, ook voor de Groenlanders zelf zou dat echt een regelrechte ramp zijn. Uh, je moet je voorstellen dat de, uh, ja, Groenland is eigenlijk een hele kleine gemeenschap is. wonen maar 50.000 mensen op dat enorme land. Uh, en die zijn bijna allemaal afhankelijk van de visserij. Dus bijna de hele economie draait alleen maar op visvangst. Ja. En als daar natuurlijk een olieramp zou plaatsvinden, dan zouden al die vissen onder de, ja, onder de olie zitten. Dus dan, dan stort die hele economie in. Maar waarom hebben ze dan toestemming gegeven? Want het is op hun, uh, zee, in hun zeegebied, ja. de oliedollars die uh, lokken? Ja, dat zal het toch geweest zijn. Een paar uh, ministers die gedacht hebben van... Nou, over 10, 20 jaar dan, uh, misschien dat we daar extra geld mee kunnen verdienen. Uh, en Groenland is op zich een arm land, dus ja, dan longt dat al snel. Maar je ziet nu, doordat we daar uh, heel veel aandacht voor hebben gevraagd in Groenland... Um, dat ook parlementariërs nu uh, in opstand komen en vragen gaan stellen. En dat ook uh, vissers nu uh, heel bezorgd beginnen te raken. Dus uh, ja, het is wel een goede kans dat ook door die, uh, die acties van Greenpeace... dat het nu uh, uh, ja, toch gaat veranderen. Ja, want de, de Nederlandse staat is aandeelhouder van Shell. Ja. Ik bedoel, dit, dit moeten we dan toch ook niet willen? Nee. Nee, dit, is nu inderdaad, dit was een, een Schots, klein Schots-energiebedrijf. Ja. Maar andere grote bedrijven zoals Shell... inderdaad, die staan te trappelen om volgend jaar uh, dat voorbeeld te volgen... En Shell heeft zelfs al vergunningen om boven Alaska... in een vergelijkbaar gebied naar olie te gaan boren. En dat er wel, er al een Amerikaans onderzoek ligt... Uh, wat zegt dat de kans dat er een keer iets misgaat... met één zo'n boorplatform bij Alaska, is ongeveer één op vijf. Ja. Eén op vijf. Ja, want jullie waren, dat, dat zei je eerder al, op zoek naar een, een, een noodplan... voor als er iets mis zou gaan op ja. dat, dat boorplatform. Heb je dat nog gevonden? Heb je zoiets gepresenteerd gekregen? Nou, we, zijn, we hebben er maandenlang om gevraagd bij het energiebedrijf... en uiteindelijk dus met 18 man daar aan boord gegaan... en zelf maar gaan zoeken naar dat noodplan ja. en aan Niet alleen naar de kok, maar ook aan de kapitein bijvoorbeeld. Ja. Um, en het blijkt gewoon nergens te vinden. Niemand heeft ervan gehoord. Er is en, um, dit echt een rampenplan voor als er iets misgaat? Nou, we hopen dat het er in ieder geval is. Maar het is in ieder geval onvindbaar, volgens nog. Maar we weten ook zeker dat als, het ergens, als er ergens een document is... Nou ja, dat moet gewoon ontoereikend zijn, want... Uh, alle, uit alle onderzoeken blijkt dat het gewoon onmogelijk is om daar echt olie op te ruimen. Ja. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze dat geheim houden. Want dat zou waarschijnlijk een blamage zijn als ja, onderzoekers dat echt goed gaan bekijken. Jullie blijven actie voeren. De directeur van Greenpeace International, Cominaido, uh, werd deze week nog uh, opgepakt van een, van een boorplatform geplukt. Ja. Wat gaat Greenpeace nog verder ondernemen tegen de olieboringen in het Noordpoolgebied? Heel kort. Nou, we gaan onder andere onderzoek doen naar de gevolgen van klimaatverandering uh, en dus van nog meer olieboringen. Uh, met een schip dat rond de kust van Groenland gaat trekken om daar met wetenschappers uh, in kaart te brengen hoe dat nou uh, wat de gevolgen nou precies zijn. Ja, nou, laten we dan hopen dat als die uitkomst een beetje duidelijk is, dat, we dan, uh, dat de betrokkenen dan uh, tot inkeer komen. Mede dankzij jullie hulp. Rolf Schipper, dankjewel en succes uh, verder ja, met dankjewel. actievoeren. Ga je binnenkort weer. Uh... De natuurkalender, ik wou de zeggen... van deze week. Ga je binnenkort nog weer, weer, weer op pad uh, om actie te voeren? Of blijf je voorlopig even thuis? <lacht> nou, ik ga eerst eventjes uh, thuis genieten van Hollandse koffie. <lacht> Oké, okay, gaan wij nog even terug naar de Venolijn? We kregen heel, een heel opmerkelijke waarneming van een wijde. De vogel, luister. Met Piet Koorvaar, Schoonhoven. In de westelijke rand van het stadje Schoonhoven kun je al een dag of tien een grutto waarnemen. De grutto nestelt zich boven op een van de schoorstenen van de meest westelijke huizenrij. Ze laat voortdurend haar alarmroep horen. Op die manier houdt ze de wacht. En communiceert ze met haar kroost, de jonge grutto's die in het lange gras van het weiland klem tegen de rand van de stad voerageren. Gutto's in de bebouwde kom heb ik nog niet eerder waargenomen. Deze grutto benoem ik tot de eerste stadsgutto van Schoonhoven. Dank u wel. Blijf bellen naar de Venolijn 035 3 3 Voor al uw eerstelingen of bijzondere waarnemingen. In Vroege Vogels TV hadden we dit seizoen een videovariant van de Venolijn. De rubriek Wat Ruist met zelf gefilmde natuurbeelden. Uh, de Vroege Vogels TV heeft aanstaande dinsdag zijn laatste aflevering. Maar u kunt uw eigen filmpjes blijven opsturen. En dan zetten wij ze op de site. Blijf dus filmen. Ja, geniet van deze dag. Er komen tropische temperaturen aan. Nog een fijne zondag. Dan kom je tot twee dingen. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert het zomerreces. Twee weken lang gesprekken met parlementaire kopstukken... die terugkijken op een roerig jaar in de politiek. Het zomerreces. Met morgen Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. We hebben nog een aantal stevige voorwaarden liggen van de vorige keer. En ik wil die toch graag ingewillig zien. Joël Voordewind over zijn hoogte- en dieptepunten. Het zomerreces in twee dingen. Morgen tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is de donorstand van Nederland. Vandaag... Hendrik Ido Ambacht. Op dit moment is... 40,6 procent van... Hendrik Ido Ambacht geregistreerd. Daarvan zeggen... 4683 mensen ja. Nederland heeft meer orgaandenoren nodig. Verhoog jij de donorstand van jouw woonplaats? Ja of nee?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 Ze is blond, bloedmooi en supersnel. In de jaren 70 hangt haar foto in elke jongenskamer. De koningin van de waterski's, Willy Stelen. Willy wie? Willy Stelen. Op zoek naar een vergeten Olympisch kampioen. Vanavond 10 uur Nederland 1, andere tijden sport.